De Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het winterse weer veroorzaakt voor ons nog geen grote problemen tijdens de ochtendspits. De snelwegen zijn voor zover bekend redelijk sneeuwvrij. Op sommige lokale wegen kan het glad zijn. Bijna overal rijden weer bussen. Ook voor vandaag hebben ProRail en de NS een negatief reisadvies voor de trein gegeven. Gisteren was het ook al zo, maar veel mensen negeerden dat. Vooral op Utrecht Centraal was het druk. Ook vandaag zijn al honderden mensen naar het station in Utrecht gekomen. Reizigersvereniging Rover heeft kritiek op de manier waarop vervoersorganisaties hebben ingespeeld op het winterse weer. Ook busbedrijven hebben volgens Rover steken laten vallen. Op Schiphol hebben vannacht 400 gestrande reizigers de nacht doorgebracht op veldbedden. De luchthaven waarschuwt ook vandaag voor vertragingen en annuleringen van vluchten. Zelfs de Laura Dekker is terug in Nederland. De 14-jarige kwam vanochtend aan op Schiphol. Daar werd ze opgewacht door de politie Utrecht en bureau Jeugdzorg. Ze was sinds vrijdag vermist. Zondagavond bleek ze op het Antilliaanse eiland Sint Maarten te zitten. Laura wil een solo-reis om de wereld maken, maar de rechter blokkeerde haar plan en plaatste haar onder toezicht van bureau jeugdzorg. Een Britse drugsmokkelaar zal in China volgende week worden geëxecuteerd. Premier Brown had de Chinese autoriteiten gevraagd het leven van de man te sparen. De man zou labiel zijn en heroïne hebben gesmokkeld omdat hem een carrière in de muziek was beloofd in China.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 Het weer bewolkt een kans op sneeuw en kans op ijzer in het zuidoosten. Aan het eind van de ochtend droog, maar later weer winterse buien. Middagtemperatuur rond het vriespunt in het zuidoosten en plus 4 in het noordwesten. Dit was het NOS.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 enough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 Man. Nomad Then pretend that he Is possum brown He'll say are you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 This the snowman. Wij draaien de hits die je straks pas ergens anders hoort. A. A. B. B. Radio. Radio. Hot rotation. Upset. Van deze week Madonna en Rip over op AB Radio en CFM Zandvoort. Iedere zondagmiddag voor je hier.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 Ah, er is, nog, er is nog iemand bezig valt dat je aan het schieten. Ja, je, je spreekt nu met de echte kerstman hè. Ja. Dit is Lies hè. Is dat een dit is een lies uitzendbureau. Ja bent van een van uitzendbureau. Maar goed, uh, dat is dat het, het, het is altijd, dit is toch wel leuk. Het is geweldig goed. Echt, het is echt geweldig goed. Ja, ik vind ik wel leuk. En doet het er nou niks af dat het uh, koud is kwast? Nou het doet mij gewoon zeer dat ik hier geen kerstman mag hebben. Moet je kijken wat er naast bestaat. Ja, ze heeft uh, wel de uh, kerstkleding uh, iets wat aangepast, want je zei gisteren toch iets heel anders. Is dat zo? Ja, het zou er iets wat, uh, wat frivaller uitzien, maar met deze temperatuur heb je, je er toch niet aan gewaagd. Na negen. <lacht> wacht maar. Wacht. Oh, dat is die, Oh die kerstman die is uh, nu al een beetje op. <lacht> dat is duidelijk. Maar uh, even, ja maar goed, maar even dit, dit, deze sprookjeswandeling wandelen jongens. Uh, is dit uh, leuk om te doen? Jawel, het is heel leuk om te doen.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 Maar je kijkt en vanmorgen met die kou, ik denk, nou, het zal me benieuwen wat er een kinderen... Maar je ziet hoeveel kinderen er rondlopen, jongens, het is echt fantastisch. Het is echt geweldig, Joost ja dan nou je schiet er ook een klein beetje voet nee hoor nee hoor nee nee nee nee dat komt door de kluiwaai. Ja. <laughs> maar uh, nou ja we hebben dan natuurlijk nog iets uh, 24 december met die kerst samenzang. is is is dat is zand dat ben ik voor niet nee jij niet maar maar als je als ik even naar jouw oordeel vraag ja. dat is ook weer zoiets hè? als ik uh, als ik straks van vakantie terugkom en ik uh, ik lees dan weer het verslag en ik zie de foto's en als je dan ziet hoeveel volk hier op dat kerkplein staat dan is dat ook weer een prachtig evenement echt waar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 Ja, het was voor ons in het kamertje natuurlijk een heerlijk evenement. Maar voor de jongens is het weer afzien geweest, hoor. Echt weer afzien geweest. En een, een, van mijn, een fietskameraad van uit Haarlem, die is nog dertiende geworden. Dus, uh, dat zijn voor de echte bikkels. Dat waren de echte bikkels, jongen. Dat waren de echte bikkels, ja. Heel leuk. Goed, Klaas. Even dankjewel voor de sprookjeswandeling van jouw kant af gezien. En Heel graag. graag al de vier. En ik wens jou en iedereen een vrolijk herfstfeest en een gezond 2010. Dankjewel. Graag gedaan.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 zie je hem zelf op de zondagmiddag. Het is uh, zes minuten over half drie. Je hoort de Midnight Star en Mira Touch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 Nee, de, wolfen, de de ogen hebben we iets minder in Engeland vorig jaar gemaakt. We hebben een huisje meer van snoep met Hans en Grietje. Uh, Peter Pan, kapitein Haak, Tinkelbel, de glazen kat. kat, Pinocchio en Giopetto. Bij Doornroosje en de Prins. Ja. Dus, dus er is ja. Van, ja. van de kersthal, hè? Jozef en Maria, de drie herders, de drie koningen. En we hebben niet één engel, maar we hebben er twee. Oh. <laughs> twee Engels. Ja. Twee Engeltjes. En natuurlijk een heel diertjes van sunparks, hè? Ga schaapjes, geitjes. Ja. Dat is heel belangrijk ook voor deze sprookjes van... Ja.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 Yes, how did you get this last time? Yes.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 Don't change it.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 Met muziek, kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. ZFM's antwoord. Luister naar jouw keuze. Things haven't been the same Since you came into my life You found a way Het ritme van ZFR via de kabel op 100.